12 uur. Dit is dooral Megens met het NOS Journaal. Een van de vliegtuigpassagiers die op Cyprus worden gegijzeld is een 56-jarige Nederlander. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft dat bevestigd. De Nederlander wordt nog altijd vastgehouden samen met enkele andere buitenlandse passagiers en de bemanning. Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd contact te zoeken met de man via sms, maar heeft nog niet gereageerd. Zo'n 50 inzittenden mochten eerder vanochtend al weg. Het vliegtuig van Egyptair werd vanmorgen gedwongen naar Cyprus te vliegen. De Egyptische kaper is volgens Cyprus geen terrorist. Hij zou privéproblemen hebben. Zijn ex-vrouw woont op Cyprus. De Belgische omroep VRT meldt dat er ook twee Belgische passagiers zijn. Het is nog niet bekend of ze nog aan boord zijn. Het Nederlandse consulaat in Istanbul is weer open. Vorige week woensdag werd het gesloten vanwege een mogelijke terreurdreiging. Details over die dreiging zijn niet bekendgemaakt. Wel was er in dezelfde straat enkele dagen daarvoor een zelfmoordaanslag. Toen het consulaat woensdag werd ontruimd waren de consulgeneraal en ongeveer 40 stafleden aanwezig. Zij hebben zoveel mogelijk doorgewerkt vanuit andere locaties.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 De hypotheekgarantie is voor mensen die na verkoop van hun huis te weinig overhouden om de hypotheek af te lossen. Per 1 juli zou de grens naar 225.000 euro gaan. Maar omdat dan te weinig mensen voor de regeling in aanmerking zouden komen, is besloten dat de grens hetzelfde blijft. Het weer wat buien, mogelijk met hagel en onweer, vanmiddag ook af en toe zon en het wordt 11 graden. De ZFM, Verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, ja, dan hopen we dat u niet te veel eieren gegeten heeft met de paas. En dat is niet goed voor je, hoor. Te veel. En dat u alle gezochte eitjes, uh, verstopte eitjes ook heeft teruggevonden. Ja, dat zou wel lekker zijn natuurlijk. En tussen hebben we dan de uh, paas ook weer achter de rug. Hebben we ook weer overleefd. En uh, het is 29 maart vandaag en uh, dinsdag. En dat betekent dat vandaag de werkweek weer begint. En uh, gisteren was het natuurlijk geen zand het lunch. Maar uh, ja, heb jij mijn tweede paasdag. Maar vandaag gewoon weer wel. Een hey beetje ongezellig hier, ik ben ik mijn huppie. Ja, als ik daar moest werken vandaag, een hele probleem. Ik zit ben in met... mijn huppie, Nou ja, komen we ook wel de doorheen de komende twee uur. Ik heb in ieder geval wel het Regio Nieuws voor u straks om half twee. Ik heb ook een bioscoopagenda en uh, uh, die doen we straks ook nog eventjes zo. Hier in het programma ga ik u vertellen. Welke films er allemaal te zien zijn de komende week in Zandvaart. Verder is het lente, ja. Het schijnt na het, het weekend toe 18 graden te worden. Dat kan wel niet hier wezen, maar. Het schijnt, het schijnt te gebeuren. Maar dat is wel goed, want we hebben het weekend weer voor het eerst. voor het zomerseizoen, verse markt in Beverwijk. En dat, die hebben altijd mooi weer op de een of andere manier. Bijna altijd. Dus ik denk dat het zaterdag wel heel erg mooi weer gaat worden. Dat is uh, wel zo. Ja en verder uh, Nou ja, verder zien we het wel hè? Het wordt gezellig, gewoon, we hebben gewoon weer lekkere muziek Ik heb wat uh, mooie nieuwe dingen voor u En uh, ik heb ook weer Heel veel lekkere oude dingen En daar dan gewoon een lekkere mix van, zo is dat We elkaar oud en nieuw en weet ik het allemaal niet. Wee, gezellig. En uh, mocht u intussen al een broodje op uw bord hebben... of iets dergelijks, of een porzie kibbeling... of een harenkie of uh, weet ik veel. Nou, in ieder geval, als u al wat te smullen op uw bordje hebt... dan wens ik u smakelijk eten. En, uh, beginnen met muziek. Ja, lekker plaatje op te zitten. Gewoon, makkelijk. Yep. All around my hat Still I Span Wear the green willow And all, all around my hat For a 12-month and a day And if anyone should ask me The reason why I'm wearing it It's all for my true love Who's far, far away Het is eigenlijk een oud eerst liedje. Dan zijn we het een beetje verrokt. maar lekker toch? Ja, het swingt dus een trend. En het heet All Around My Head. Ach, zo. en uh, vanmorgen, ja, ik, als ik altijd eens, ik s morgens in de badkamer ben, heb ik altijd even een radiootje natuurlijk. Ja, en, uh, die is uh, gezellig, hè, even naar Ekdom luisteren, die vind ik altijd wel leuk in de morgen, ik vind wel een leuke DJ. Dus, uh, en uh, dan word ik de volgende plaat, uh, voor het eerst vanmorgen. En, uh, het is een leuke plaat. En, uh, de Nederlandse band Sunday Sun, uh, dames en heren. Die hebben dus een nieuwe single. Uh, het komt van hun nieuwe album dat in, uh, nou, eind van de zomer uitschijnt te komen. Uh, en het is een hele lekkere plaat. Klinkt een beetje als, uh, ja, een beetje 80 jaren pop. Maar ik vind, ik vind het wel lekker. Hier heet het. When week is Sunday Sun, hun nieuwe plaat. Plaatje toch? Ja, vind ik wel. Sunday Sun was dat. En het is hun nieuwe single. En die is echt vandaag uitgekomen. Dus, en het heet One We Kiss. 3 in 1 1 1. En dat is vandaag van de Dijk. Drie nummers van een laatste album. En dat heet Allemaal En dat is de 3 in 1 van de Dijk. De gaan. We waren hard bezig, we waren te druk Met het bepaken van ons eigen geluk We meen het te meten, het komt al alweer goed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 Niks, we in het groot, de tijd was aan ons niemand ging dood. We dronken, zongen op het plein, maar iedereen sliep van hoe mooi het ging zijn. We wisten het zeker hoop en geloof, met hartstocht beleden worden, is er geen geloof tussen wat je gaat zien en hoe het is. Met iedereen samen kan het niet mis. De wereld een vrij plaats, het leven een lief. Maar wat we toen dachten, wisten we niet. Het leven was simpel, de wereld was klein, maar het was toen nog niet. Maar het ook nooit zal zijn. Het werkelijk kon. Vrede voor altijd, voor iedereen zon. Op onze Afghaanse jassen in het park op het gras. Stroomden we samen hoe het mogelijk was. In drie akkoorden op een halve gitaar. Met marks in je rugzak en een bloem in je haar. Het leven was simpel, de wereld was klein. Maar het was toen al iets wat het nooit zal zijn. Het leven was simpel, de wereld was klein. Maar het was toen nog niet, wat het ook nooit zal zijn. Niets stond de toekomst voor ons in de weg paar dingen regelen goed overleg. Als het water, ging stijgen, kocht je een boot. Die mee wou, kom mee. Geen zorgen, geen nood. Zo voeren we weg zonder kaptein. De zeilen bol van ons rots vast Met een heilig geloof in ons gammel kompas. En we zagen niet dat het niet was wat het was. Het leven was simpel, de wereld was klein. Het was toen al niet Waar ook nooit zijn De zee bleek veel groter dan we hadden gedacht Er stak een storm op van alle oude macht De hemel betrok Het lied werd een voet De haven onvindbaar Het anker was zoek een hoop niet terug van de reis, die zijn ergens gestroomd, die betalen een prijs. Het leven was simpel, de wereld was klein, maar het was toen al niet, waar het ook nooit zal zijn. Het leven was simpel, de wereld was klein, maar het was toen al niet, waar het ook nooit zal zijn. Ik weet niks zeker meer. Dan kreeg ik de kans? Wie weet ging ik weer. Wie niet durft te hopen, loopt het mooiste mis. Ook al gaat het nooit worden wat het nooit is. Ook al zal het nooit worden. van De Dijk van hun laatste album <coughs> en, uh... Sorry, hoor. Um, van hun laatste cd, Allemansplein. En uh, de, stiek, de liedjes die u hoorde, waren achterin volgens niet de lef. Daarna, Als het regent, en de, als laatste de titelsong van dit uh, heerlijke album van De Dijk, Allemansplein. Met natuurlijk weer de onafvolgbare teksten van Huub van der Lubbe. En, eh... Uh... Die Dijk, fantastisch fantastische band, al tientallen jaren lang actief. En uh, nog steeds prachtige muziek makend. Ja, De Dijk. En uh, Clapton is ook weer actief. Voor alle clapton fans. Slowhand is weer uh, uh, druk bezig. Er schijnt ook weer een nieuw album van hem aan te komen. En er is ook weer een nieuw nummer van hem uitgebracht. Althans, dat. ...vond ik van de week onder de nieuwe releases... ...bij uh, streaming audio. En die gaan we dus... Uh, ...doen. Dan gaan we lekker... Door. Can't let you do it. Clapton. It's me. een prachtige 4LP box set uit van Klepten met um, volgens mij, als ik het goed gehoord heb hoor allemaal live opnames van hem erop uh, dus dat wordt vinyl, nou als die uh, als die er is, dan uh, garandeer ik u, dan hoort u in de vinyljaren wel een keer terug als hij uitkomt. Uh, maar hij schijnt op uitkomen te staan. Een 4LP. Zo staat dat hier ook vermeld. 4LP box set. Dus ja, dan ga je er maar vanuit. Dat dat ook inderdaad vinyl is, natuurlijk. Want dan zouden we al CD gestaan hebben. Ja, zo is het ook in een keer. Toch? Ja, zo is dat. Oké. Okay. Nou, bedankt. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Ja, noem mezelf. <lacht> ja, het is niet anders. Gewoon, u zal het met mij moeten doen. De dames, uh, lieten het afweten voor vandaag. Ja, we werken allemaal. Je moet allemaal werken. Vreekslijk is dat. Goed, maar in ieder geval het regio nieuws van dinsdag 29 maart 2016. Een automobilist uit Haarlem is dinsdagochtend aangehouden na een ongeval in de bocht van de Ermuiderstraatweg... naar de Williebordstraat. Willem Brots, moet ik zeggen. Komende vanaf de Ermuiterstraatweg is de auto in de bocht rechtdoor gereden over het fietspad... om tenslotte op een taluut tegen een bom tot stilstand te komen. Na het ongeval is de bestuurder er lopend vandoor gegaan. Hij kon even later alsnog worden aangehouden. Na het onderzoek wees uit dat de bestuurder te veel gedronken had... en hem staat een boete, een rijontzegging en een forse rekening voor de schade te wachten. In Zandvoort heeft de politie afgelopen donderdag een man aangehouden die nog 30 dagen celstraf moet uitzitten. De man is overgebracht naar het cellencomplex. En, en als het aan Springtij Architecten ligt, vereist aan de voet van de watertoren een visserijwijkje. Het Schalpenplein met de kleine witte huisjes en rode daken diende als voorbeeld. Er wordt getracht om het project. Zo kleinschalig mogelijk te houden. Zodat de watertoren en het gebied er al eromheen hun eigen karakter behouden. Ook in de watertoren worden een aantal appartementen gerealiseerd. Onder de bebouwing. Aan een van, uh, even kijken, dus ook in de. Ja, dat had ik al gezegd. Uh, onder de bebouwing zou een parkeergarage voor de bewoners moeten komen. Vijf auto's zijn afgelopen zaterdag met elkaar in botsing gekomen op de Van Lennepweg in Zandvoort. Ondanks de flinke klap raakte er niemand gewond. De kettingbotsing werd veroorzaakt op het moment dat een automobilist ter hoogte van de Hofsdijkstraat moest afremmen. Dat werd laat opgemerkt door de achteropkomende automobilisten. En uiteindelijk klapten vijf voertuigen op elkaar... En door het ongeluk moest het verkeer om de beurt gebruik maken van de andere rijbaan. En hierdoor ontstond een korte file op de Van Lennepweg. Twee mannen zijn zaterdagavond aangehouden tijdens een zoektocht naar woninginbrekers in Heemstede. Het gaat om bekenden van de politie. 28 woningen van een appartementencomplex in Zandvoort zijn maandagmiddag ontruimd. De paasstorm zorgde voor een gevaarlijke situatie aan, de, aan het kromboomsveld. Door de harde wind zijn stenen van het dak gewaaid... waardoor de dakbedekking van het dak af dreigt te waaien. Na verzwaring met zandzakken konden de bewoners weer naar huis. En tot zover dan de berichten. of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En het weerbericht is deze keer van Rico Schreuter. Na een onstuimige paasmaandag is het ook vandaag wisselvallig en ook nog winderig. Met name vanochtend, maar ook deels vanmiddag is er kans op duien. buien. Maar af en toe schijnt ook de zon. Zuidwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad op 11. Vanavond zijn er opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking weer toe. En komende nacht gaat het regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 6 a 7. Morgen is de regen naar het oosten weggetrokken... en volgt een dag met een mix van zon- en wolkenvelden. In de ochtend mogelijk nog een bui, maar vooral later op de dag is het over het algemeen droog. De Zuidwestenwind is krachtig, windkracht 6 en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. tot zover. Dat was het weer. Zie je hem dan voort? Ja, we gaan verder met muziek.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 Slow down the time If I could call you half-mine Maybe this is the safest way to go We're singing Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya Hey-ya, hey-ya, hey-ya This is the safest way to go Nobody gets hurt We're singing Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya Hey-ya, hey-ya, hey-ya You go back to To her. So if I stand in front of a speeding car Would you give your little heart Say the word, I'd do it too Just me and you This way everyone know Cause the secret's all that we've got so far I uh -huh. don't. Bent. En het liedje heet Speeding Cars. Dus ze lopen over auto's en dan maken ze sneller. Zo, zoiets. Maar dan moet niet te zwaar zijn dat ze deuk en krassen veroorzaken. Nee. Dat is dan weer niet netjes, natuurlijk. Zo is dat. Goed, zo dadelijk uh, heb ik u ook nog, uh, <coughs> ga ik u nog even vertellen welke films ze we draaien. Uh, ga ik ook nog even doen. En uh, voor de rest heb ik ook nog liefdesliedjes voor u. Ja, liefdesliedjes. Leuk hoor. Echt wel. De Jazzpolitie. Het zwaailicht. De hoge snelheid. Liefdesliedjes. Liefdesliedjes.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 je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn aller, allerliefste vind ik zo slijmerige gezin. Er zijn geen woorden meer. Geen woorden meer, voor jou. Er is maar een niet.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 jazzpolitie. Ja, wordt op de. achtergrond hard gewerkt, onze is de. druk bezig met uh, de. boel schoonmaken. de. Moet ook gebeuren. Drift maar aan het stofzuigen. En dan moet ik dan to break-free driven. Liefdes Liefdesliedjes van de jazzpolitie. En uh... nou, we willen even pakken natuurlijk. Zo. Even op mijn telefoon kijken. Um, uh, even kijken wat er nou allemaal weer gebeurt hier. Oh, uh, even wachten weer zo. Ja. Nou, uh, ik heb ook nog. Uh, ja, wat gaan we nu doen? Oh ja, natuurlijk. Dat had ik u al gezegd. Wat gaan we nu doen. Ja. De bioscoopagenda. Ja, prachtig. Hè? Ja, nou, gaan we naar de prachtige muziek uit uh, Gone with the Wind en uh, dat allemaal van het uh, Prags uh, Festivalorkest. Ja, schitterend. Een heel mooi album dat kun je terugvinden op Spotify trouwens. Prachtige filmthema's door een symfonieorkest gespeeld. Dat is echt heel mooi. Nou. Uh, het is vandaag dinsdag 29 maart. En vanavond om 7 uur kunt u in Circus handvoort natuurlijk nog naar de Nederlandse speelfilm Blokjesdag. Ja, daar kunt u dus naartoe. En om half 10 kunt u ook nog een keer naar The Revenant. Prachtige met oscar onderscheiden films met Le Leon, Leon DiCaprio. Hè? Ja, ja, ja, ja. Leonardo DiCaprio. Dan morgen gaan we eens even voor de kindjes. Eh, want eh, Alvin en de Chipmunks... Eh, ja, ja, Alvin en de Chipmunks... Die draait morgenmiddag om half twee. Dus woensdag 30 maart om half twee... Alvin en de Chipmunks. En dan kunt u. Roadtrip staat er nog achter. Kunt u gezellig naartoe met de kindjes. En als u dat niks vindt. dan hebben we ook nog uh, 3D-animatiefilm uh, Robinson Crusoe. Weet wel, die man die aanspoelde uh, op, op, op dat uh, onbewoonde eiland, dacht hij. En daar zaten allerlei wezens. En dan, uh, ja, dan kon, uh, daar leerde hij zijn leven. En dan morgenavond in het uh, kader van de filmclub Simon van Kolm. Weet je wel, Simon van Kolm was een groot filmcriticus een, een, jaren geleden. En uh, had altijd prachtige filmprogramma's bij de VPRO, weet ik nog wel. Kijk keek graag daar, want hij had er echt wel heel veel verstand van. En in het kader dus van deze filmclub, die naar Simon van Kolm genoemd is... ...draait morgenavond... Eh, Francofonia En dat gebeurt morgenavond... ...om half acht. Wel. Dan donderdag... ...31 maart. Dan hebben we om zeven eh, uur... ...hebben we weer rokjesdag. En de Revenant is dan weer... ...om half tien. Nou, datzelfde dat gebeurt ook op vrijdag. En dat gebeurt... ...ja, op vrijdag dus ook... En dan gaan we om zaterdagmiddag weer voor de kindjes. Alvin en de Chipmunks uh, roadtrip. En Robinson Crusoe draait weer om half vier. En die andere om half twee. En s'avonds is het weer het gebruikelijke programma. Rokjesdag. En natuurlijk de Revenant. Zondag hebben we weer hetzelfde programma. Half twee Alvin en de Chipmunks roadtrip. Robinson Crusoe uh, om half vier. En s'avonds Rokjesdag om zeven uur en The Revenant om half tien. Maandag 4 april... dan ook nog... Rockiesdag om zeven uur... en The Revenant om half tien. En dinsdag 5 april... hebben we Cinema Nostalgie. En dat is leuk. Dat zijn hele leuke films. Dat zijn hele oude films. Een beetje nostalgisch. En deze week... dinsdag dus, aanstaande dinsdag... volgende week dinsdag dus... Zeg het u maar vast, want als wij dat moeten doen met u laat, kunt u er niet meer heen. Maar nu kunt u het vast in uw agenda zetten. 5 april, publieke werken. En die draait om half twee. Nou, dan hebben we het wel een beetje gehad. S'avonds weer rokjesdag en The Revenant. En dat was dan de bioscoopagenda. Dat toch een mooie muziek, hè? Ja. The City of Prague Symphony Orchestra. Moet maar eens zoeken op, uh, op YouTube. Of op, uh, op, op Spotify. Daar staan ze op. Honderd verschillende thema's. Prachtig. Jeans on. Spijkerbrug In the Blue jeans on. I pull my old blue jeans on. I pull my blue jeans on. I pull my. Zo, het gaat maar snel. Ja, het is alweer bijna één uur. Goh, uh, maar we gaan uh, nog even een nieuwe draaien van uh, Adam Lambert. Ja, u weet wel, die jongen die de laatste jaren een beetje toerde met Queen. Welcome to the show. Welcome to the show. me to entertain and share with you. It's hard to say how your own thoughts Welcome to the show. Welcome to my life. Welcome to the show. Welcome to my life. Welcome to my life. De, u. En, uh, de laatste die we hoorde, dat was uh, Adam Lambert. Ja, welkom to the show. Adam Lambert, de man die de laatste jaren een beetje met uh, de overblijfselen van, uh, van Queen rondtoerde... en dat op een fantastische manier deed. Niet dat hij uh, Freddie Mercury die deed vergeten, maar hij deed het wel op een heel eigen manier. En ook alle oude Queen-hits deden het zeer goed bij deze man... Goed, nou, we gaan naar het uh, nos van 1 uur. Daarna een leuke conferentie En daarna weer verder met muziek. En natuurlijk straks om half twee weer het regio-nieuws. Ik zou zeggen, tot zo!